Zes uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Merkel en Sarkozy willen een nieuw Europees verdrag. Ook Nederlandse waarnemer constateert fraude bij verkiezingen Rusland. Sloopverzakt winkelcentrum Heerle begint overmorgen. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy... pleiten voor een nieuw Europees verdrag... dat de nieuwe crisis voor altijd moet voorkomen... Het liefst zien ze dat alle 27 EU-landen dat nieuwe verdrag tekenen... maar ze gaan ook akkoord met de ondertekening door de 17-euro-landen. Het nieuwe verdrag moet voorzien in duidelijke maatregelen... voor landen die zich niet aan de begrotingsregels houden. Merkel en Sarkozy zijn in Parijs om de Europese top van vrijdag voor te bereiden. Op die top moeten spijkers met koppen worden geslagen... om de eurocrisis op te lossen. Oud-minister Bos van Financiën vindt dat hij adequaat heeft gereageerd... op de kredietcrisis die in 2008 uitbrak... Voor de enquêtecommissie De Wit zei hij dat een minister in tijden van crisis met grote stelligheid en overtuiging zijn maatregelen moet verdedigen, ook al is hij niet voor 100% zeker van het succes. Een minister moet de onrust en paniek zoveel mogelijk dempen, zei hij. In 2008 riep Bos een garantieregeling in het leven voor leningen tussen banken. Die maatregel had de schatkist 200 miljard euro kunnen kosten. Toch was dat volgens Bos een verantwoord risico. Het eerste Kamerlid Cox van de SP heeft bij de verkiezingen in Rusland op grote schaal fraude geconstateerd. Hij leidde namens de Raad van Europa een delegatie waarnemers. Bij het tellen van de stemmen constateerde Cox met eigen ogen fouten. Verder is voorafgaand aan de verkiezingen volgens Cox via de media te veel druk uitgeoefend om op Verenigd Rusland te stemmen. De partij van premier Poetin en president Medvedev. Die druk heeft averechts gewerkt, want de partij verloor dit weekend veel stemmen, zei Cox. Bij de Raad van Europa zal hij aandringen op een grondige wijziging van de kiesraad in Rusland. Die moet volgens Cox een onafhankelijke instantie worden. De sloop van het verzakte deel van het winkelcentrum Het Loon in Heerlen begint overmorgen. Voor de sloop is een bedrijf uit Amsterdam ingehuurd. Dat moet op 23 december klaar zijn. Tot die datum blijft het hele winkelcentrum dicht. Ook de 40 winkels die veilig zijn en de 18 appartementen daarboven. Burgemeester De Pla heeft dat vanmiddag bekendgemaakt. Voor de getroffen winkeliers wordt een regeling opgesteld om acute betalingsproblemen op te lossen. Voor hun personeel kunnen ze werktijdverkortingen aanvragen bij het UWV. De tien winkeleigenaren die niet terug kunnen zijn hun hele inventaris kwijt. Vanwege het instortingsgevaar mogen ze niet meer naar binnen om spullen op te halen. De bewoners van de appartementen zitten nu nog in een hotel. Voor de periode tot 23 december zoekt de gemeente naar een andere huisvesting.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 Het OM en de politie zoeken mensen die met hun mobieltje filmpjes hebben gemaakt. FC Utrecht noemt het begrijpelijk dat hun supporters schrokken... van het vuurwerk van de Twente-fans... maar noemt dat nog geen excuus voor de hevige ongeregeldheden. In België hebben de onderhandelaars een akkoord bereikt... over de samenstelling van het kabinet. Naar verwachting is formateur Di Rupo de nieuwe premier. Ook is duidelijk dat er dertien ministers en zes staatssecretarissen komen. Hun namen zijn nog niet bekend. Vorige week werden de onderhandelaars het eens over de inhoud van het regeerakkoord. Gisteravond en vannacht hebben ze gesproken over de invulling van de nieuwe ministersposten. De partijvoorzitters moeten vanavond komen met een namenlijstje. De inkomensongelijkheid is de afgelopen 30 jaar in de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling nog nooit zo groot geweest. Gemiddeld verdient de rijke bovenlaag nu negen keer zoveel als de armste klasse...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 In New Jersey is de Amerikaanse bluesgitarist Hubert Sumlin overleden... die als muzikant een voorbeeld was voor sterren als Jimi Hendrix... Eric Clapton en Keith Richards. Het muziekblad Rolling Stone rekende Sumlin... tot de 50 belangrijkste gitaristen aller tijden. Hubert Sumlin speelde zo'n 20 jaar in de band van Howlin' Wolf. In 2003 werd hij uitgenodigd om mee te spelen... tijdens een concert van de Rolling Stones... in Madison Square Garden in New York. Hubert Sumlin was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht vooral in het noordwesten buien... met hagel, natte sneeuw en soms onweer. In het binnenland wat droger. Het wordt 2 tot 6 graden. Morgen eerst veel buien, maar in de middag droger en wat opklaringen... dan 5 tot 8 graden. De komende dagen blijft het aanhoudend herfstachtig... met veel buien en wind. ANWB Verkeersinformatie. Door de Sinterklaasavond is de avondspits eerder begonnen en neemt ook eerder af. Er staat nu in totaal zo'n 50 kilometer file. Wat nog opvalt zijn de files op de A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen Spijkenis en Hoogvliet staat 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht bij de tunnel door een kapotte auto. A15 ring Rotterdam, Europoort richting Rotterdam. Tussen knooppunt Bedelux en knooppunt Vaanplein staat 3 kilometer. Dan de A27, Utrecht richting Golkum voor Lexmond. 3 kilometer door een ongeluk, de weg is weer vrij. En op de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom... staat 3 kilometer file tussen Zeggen en Roosendaal. Komt ook door een ongeluk en ook daar is de weg weer vrij. Een idee voor iedereen die 500 euro spaargeld wil winnen.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 8 over 6, goedenavond. De Tweede Kamer wint zich op over de aanpak van voetbalrelschoppers. Aanleiding zijn de redden van gisteren na de wedstrijd tussen FC Utrecht en FC Twente. We spreken zo met VVD-Kamerlid Bart De Liefde. Eerst gaan wij naar Moskou. Daar is het zeer onrustig. Een dag na de parlementsverkiezingen. Correspondent Kisha Hekster is in Moskou. Kisha, wat is er aan de hand? Ik sta bij een metro station waar net een hele grote demonstratie is geweest. Duizenden jonge mensen waren er. dat heb ik in de jaren dat ik hier uh, ben geweest nog nooit gezien. Allemaal zijn ze heel boos over de verkiezingsfraude die er volgens ons in de tijdens de geweest is. Uh, de, toen de bijeenkomst was afgelopen, wilde een deel van de mensen optrekken richting het Rode Klein. Toen kwamen opeens heel veel M&E's uh, naar buiten. En op dit moment wordt voor mijn ogen mensen gearresteerd... voor de me charge uit. Ik denk dat er een paar honderd mensen nog over zijn... van die duizenden die dus uh, eerder vanmiddag... terwijl ik nu zelf ook door de ME wordt ingesloten... Uh, die dus eerder vanmiddag uh, protesteerden. En uh, het is inderdaad heel onrustig in Moskou. Wat, wat zijn de boodschappen die de betogers hebben laten horen vanmiddag, Kiesje? Ja? Dat zijn de boodschappen die je vaker hoort. Russia, BS, Poetin, Rusland zonder Poetin. Daarnaast vragen mensen om eerlijke verkiezingen, willen ze annulering van de resultaten die er zijn geweest. Om een klein voorbeeld te geven, gisteren bij de exit polls in Moskou eh, zou 26% van de bevolking van Moskou op je, die in Russia, de partij van eh, premier Poetin, gestemd hebben. Vanmorgen bij de uitslag. Bleek dat er 46% gestemd had uh, van de Moskowiten op Verenigd Rusland. En zeggen deze mensen hier, dat betekent dus dat er voor 20% gefraudeerd is. Of dat zo is, kan ik niet beoordelen. Of dat zo veel is, kan ik niet beoordelen. Maar dat er gefraudeerd is, dat heb ik gisteren zelf met eigen ogen ook kunnen vaststellen. En dat is waar deze mensen tegen protesteren. En dat hoorden we ook eerder deze uitzending van Tini Cox... die een verkiezingswaarnemersmissie leidt namens de Raad van Europa onder meer. We hebben met Fyedef en Poetin al gereageerd op die beschuldigingen van uh, fraude? Uh, zij hebben eigenlijk de boel omgedraaid. Ze hebben gezegd dat de oppositie gefraudeerd is. En dat is natuurlijk een uh, bekende tactiek die uh, Ruslandse leiders vaker laten horen... Uh, vandaag heeft ook Hillary Clinton zich uh, bezorgd uit over de fraude die er gepleegd zou zijn. En uh, ik weet zeker dat uh, als Poetin en de tweede zullen reageren, dat dan de boodschap uh, maar één ding zal zijn: bemoeien met je eigen zaken. Amerika, bemoeien met je eigen zaken, Westen. Wij doen het hier op onze manier. En die manier is, terwijl uh, ik nu voor me kijk, dus vooral met heel veel ME uh, en de betogers die er nog over zijn. Kiesja Hekster was dat. Bij een metrostation dus in Moskou... waar de afgelopen uren duizenden mensen hebben gedemonstreerd... tegen de fraude bij verkiezingen. De Tweede Kamer wint zich op over de aanpak van voetbalrailschoppers. aanleidingen. De rellen van gisteren na de wedstrijd tegen, tussen FC Utrecht en FC Twente. Uh, Bart de Liefde van de, KVD, kve, van de KVD, VVD, Tweede Kamerlid. Goedavond. Goedenavond. Goedenavond. <laughs> Wat is uw punt vanuit Den Haag? Wij vinden dat de voetbalwet op dit moment nog onvoldoende wordt toegepast door de burgemeesters. En dat de, de straffen die daarin mogelijk zijn te laag zijn. Dus wij willen uh, graag dat de burgemeesters eens echt uh, aan de slag gaan. En dat uh, daar waar wenselijk uh, de wet uh, uh, wordt aangescherpt met zwaardere straffen. Wat had dat dan gisteren op voorhand kunnen veranderen? Ja, ik wil niet op individuele situaties ingaan, omdat ik er zelf niet bij ben geweest en daar niet goed over kan oordelen. Maar dit is wel de aanleiding natuurlijk dat we over praten. Wat had burgemeester Wolfsen gisteren kunnen doen met de voetbalwet waarmee de rellen wellicht hadden kunnen worden ingedampt? En nogmaals, ik, zei u, ik ga niet op individuele gevallen in. Ik zeg u alleen wel dat wij ook al bij eerdere uh, rellen hebben aangegeven dat er kritisch gekeken moet worden naar de mogelijkheden die burgemeesters hebben en die niet gebruiken. En dat we moeten kijken naar de straffen in de wet, omdat die straffen soms lichter zijn dan wat de clubs uh, hun eigen supporters opleggen qua stadionverboden. Heel concreet, welke maatregelen heeft een burgemeester dan die die nu niet gebruikt? Uh, op het moment dat er voldoende dossieropbouw is rondom een individu, dan kan hij een, een, een, bijvoorbeeld een stadionverbod opleggen of een meldplicht... Uh, en uh, een stadionverbod kan van drie tot negen maanden gelden. Maar je ziet nu dat clubs op het moment dat iemand zich misdragen heeft... soms tot wel twee jaar een stadionverbod opleggen. De wet staat dat niet toe. En wij willen dat eigenlijk in ieder geval gelijk trekken... maar mogelijk ook zwaarder. Want dit is niet iets wat alleen in Utrecht speelt? Nee, dit is niet iets wat alleen in Utrecht speelt. Dit speelt in heel Nederland. Uh, en de voetbalwet, uh, dat was een mooi begin. Die werkt nu uh, sinds september vorig jaar... Uh, maar wat ons betreft uh, uh, kan er nog een tandje bij en moet er nog een tandje bij. Want voetbal moet een feest zijn en uh, niet een feestje van de hooligans. Wat kan de Kamer dan concreet doen met betrekking tot die voetbalwet? Uh, uh, de PVV en PvdM hebben aangekondigd dat ze met een initiatiefwet komen. Ik, ik heb de inhoud daarvan nog niet gezien. Die is nog niet uh, ingediend. En uh, uh, de voetbalwet zelf uh, die wordt binnenkort geëvalueerd. En wat mij betreft uh, leidt dat ertoe dat er uh, zwaardere sancties komen. Uh, in Engeland is er bijvoorbeeld zo dat als je uh, met één teen uh, op het voetbalveld stapt... dat je dan nooit meer een stadion inkomt. Ik vind dat we dat soort zaken uh, serieus in overweging moeten nemen... want de straffen in de wet nu uh, zijn niet afschrikwekkend. En in Engeland is dat heel letterlijk, want er staan geen hekken rondom het veld. Dus de afschrikwekkende functie is daar wel te zien. Ja, absoluut. En daarmee is het dus weer uh, in ieder geval in de stadions een feestje voor de supporters. En kun je ongeveer naast de lijn zijn. Ja. En ik ben een warm voorstander van weg met die tankgrachten en weg met al die netten en hekken. Maar als we dan kijken naar de actualiteit van dit weekend, dan kijk ook naar minister Opstelte van uw partij, de VVD, die nog erg terughoudend is en verwijst naar de burgemeester en de rijksrecherche die nu moeten onderzoeken wat er is gebeurd met die rellen. Voetbalrellen zijn van alle tijden. Waarom denkt u dat er nu eindelijk iets gaat veranderen? Rillen zijn helaas van alle tijden geweest uh, die we gemaakt hebben, omdat uh, heel veel Nederlanders er schoon genoeg van hadden. Die werkt nu uh, een jaar. Uh, we zien nu dat het nog beter kan wat de VVD betreft. Uh, dus er kan een tandje bij en er gaat een tandje bij. Maar de burgemeesters hebben ook absoluut een rol. Die kunnen meer gebruik maken wat, wat de VVD betreft van uh, de mogelijkheden die ze hebben. Tweede Kamer, de Liefde, Hartelijk dank. Graag gedaan. Dan maken wij in gedachte even een sprong naar 2014. In dat jaar dan zullen alle buitenlandse troepen uit Afghanistan vertrokken zijn. En de vraag is hoe gaat het dan verder met Afghanistan? Die vraag die stond centraal op een internationale conferentie in het Duitse Bonn. Wouter Meijer sprak daar na afloop met onze minister van Buitenlandse Zaken. Meneer Loosendap, president Karzai heeft gezegd... we hebben na de terugtrekking van de westerse troepen 2014 nog tien jaar hulp nodig. Is dat wat u betreft realistisch? Is Nederland ertoe bereid? Nederland is bereid om, net als de internationale gemeenschap vandaag heeft uitgesproken... om inderdaad die commitment aan te gaan. Moeten ze daar iets voor terug doen? Ik denk maar dat, dat, dat ze dat niet altijd zomaar krijgen. Uh, waar wij van uitgaan is dat Afghanistan in de transitieperiode tot 2014... Uh, zijn beste beentje voorzet om uh, de veiligheid inderdaad geheel in eigen handen te nemen. En daarnaast ook de uh, maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkeling door te maken die het land nodig heeft. Maar is het realistisch om te denken dat Afghanistan na de terugtrekking nog steeds zo veilig is dat onze hulpverleners daar gewoon kunnen blijven werken? Wij gaan ervan uit dat in de periode 2015-2024 Afghanistan nog altijd steun nodig heeft, ondersteuning nodig heeft ten aanzien van bepaalde zaken die met veiligheid te maken hebben. En daarnaast ook om de maatschappelijke en vooral ook economische ontwikkeling echt op gang te krijgen. Karzij heeft ook gezegd, wat mij betreft mogen er wel een paar troepen blijven. Hij heeft hier zelfs in Duitsland gezegd, de boendesweer mag wat mij betreft altijd blijven. Is dat een realistische optie, dat er een soort rest overblijft van Besterse troepen? Wanneer het gaat over de periode 2015-2024, eh, praten we over een heel ander karakter... dat je aan de ondersteuning aan Afghanistan geeft dan tot nog toe het geval is geweest. We zijn, in eerste instantie was het een kwestie met de, ook de navo om uh, de taliban echt te bevechten. Je ziet dat geleidelijk aan ook steeds meer de civiele kant opgekomen is, zie je ook datgene wat wij in Koendoes doen, politie uh, trainen. En uh, die uh, gang van zaken zal worden voortgezet. En dat betekent dus dat je, ook wanneer het bijvoorbeeld gaat om het ondersteunen van krijgsmacht van Afghanistan en ook van de politie, dat je terecht komt in, in coaching. In het, uh, ...in het versterken van hun vermogen om inderdaad als een moderne krijgsmacht en een moderne politie op te treden. Wat betekent dat dan voor onze politiemissie? Houdt die ook automatisch op in 2014? Of zijn er ook mogelijkheden om die nog te verlengen? Ik ben, ik ben nu gehouden aan de periode 2011-2014, de transitieperiode. Daar gaat het om. En daar hebben we een belangrijke taak te verrichten in Kunduz. En mogelijk ook, dat weet u, uh, zal het zo zijn dat we ook mensen uit aanpalende provincies... He, dat we die naar Koendoes zullen halen om te trainen... dat is een behoorlijk stevige taak. We hebben daarnaast ook nog in Kabul allerlei opleidingsactiviteiten. Dat wordt we ook wel eens vergeten. Nou, Dat doen we nu maar eens eerst tot 2014. En we proberen die missie tot een uitstekend einde te brengen. Want als maar sluit die... niet uit dat als het dat goed blijft gaan, dat we dan nog blijven? Ik sluit nooit iets uit. Nou, goed. Het voornemen het uh, van minister Roosendaal van Buitenlandse Zaken. Wouter Meijer sprak met hem. Straks voor het eerst sinds dit bewogen weekende het verhaal van Agnes Jongerius. Verkeersinformatie bij de ANWB zit vanavond de, <coughs> Erwin de Hart. De avondspits is nagenoeg voorbij, dus aanstond zijn wij heden blij. op de A20 van Gouda naar de hoek van Holland. Daar is bij Rotterdam-Krooswijk wat aan de hand. Na een botsing is een rij van 3000 meter ontstaan. De linker rijstrook is dicht en daarom gaat het daar langzaamaan. Nee, ja, en dit is het de chocolade, chocolade, van Erwin ja. de huis ja. vanavond. Erwin heeft er echt zijn best op gedaan. <laughs> Goed, voor het eerst staat een uh, voormalig Don't. regeringsleider bij het Internationaal Strafhof terecht. Vorige week zat hij nog onder huisarrest in Ivoorkust. Vandaag al werd de voormalig president Bakbo voorgeleid voor het Internationaal Strafhof. Bij zijn binnenkomst in de rechtszaal zei hij tevreden te zijn over de behandeling door het Strafhof. Madame de condition. De omstandigheden waaronder ik hier word vastgehouden zijn correct en humaan, zei Bakbo tegen de rechter vanmiddag. Dat wordt ook gevolgd, dat proces, door Thijs Bouwknecht van de Wereld de Omroep. Thijs ging het er de hele tijd zo correct en zo beleefd aan toen rechts, hè? Marcel Strafov is een, een theater van de gerechtigheid en iedereen spreekt elkaar daar altijd met vriendelijke woorden aan, zo ook vandaag. Um, Pakwo is eigenlijk ook wel blij dat hij hier in Den Haag is. Um, hij hoeft niet meer bang te zijn voor, uh, voor de, uh, de troepen van Watara die hem zouden kunnen aanvallen of dat hij misschien nog de doodstraf uh, er onder ogen zou kunnen zien. Eigenlijk zit hij hier in Den Haag vrij veilig en hij heeft ook wel gezegd dat hij blij is om hier te zijn. Um, ook om die reden voor de veiligheid. En hij wil eigenlijk wel zijn onschuld hier komen bewijzen. Ja, want waar wordt hij voor aangeklaagd? Um, hij wordt op dit moment nog aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid. Dat zijn verkrachtingen, vervolgingen, een aantal moorden. Um, gepleegd vanaf 16 december 2010. Dus eigenlijk nadat hij uh, president was. De periode daarvoor wordt nog niet behandeld. Daar doet de aanklager nu nog uh, onderzoek naar. En dus dat kan in de komende maanden er nog bij komen. En dan zal het lachen hem misschien gaan vergaan als de getuigenissen zullen komen... die de openbaar aanklager de afgelopen maanden heeft verzameld. Hoe ziet dat proces eruit? En dat proces wordt vrij ingewikkeld. Want de aanklager doet nog maar anderhalve maand onderzoek. Dus dat betekent eigenlijk dat hij een korte tijd heeft gehad om getuigen te vinden... rapporten te lezen... Um, andere mensen, NGO's te spreken. Um, dus in de komende tijd zal hij nog meer informatie gaan verzamelen in Abidjan... ...waar de meeste misdaden gepleegd zijn. En de rechters hebben nu vastgesteld dat de volgende zitting pas in juni is. En dan gaan ze kijken naar wat voor bewijsmateriaal er op dat moment is... ...en op welke, welke aanklachten er een proces gaat beginnen. Tegen voormalig president van Ivoorkust, Bakbo Thijs Bouknecht van de Wereldomroep. Dank je wel. Twee jaar geleden werd zij uitgeroepen tot de machtigste vrouw van Nederland... Agnes Jongerius van FNV. Nou, ze heeft bewogen maanden achter de rug. Strijd met Den Haag natuurlijk en strijd binnen FNV. En er komt nu een nieuwe FNV zonder Jongerius. Afgelopen weekend werd dat afgesproken in Dalfsen. Voor het eerst geeft Jongerius antwoord op de vraag hoe het nu verder moet. We hebben met elkaar afgesproken zoals we in Dalfsen zaten... dat we met elkaar gaan werken aan een oprichtingscongres voor een nieuwe vakbeweging. Daar ben ik natuurlijk ook druk bij betrokken... zoals we ook druk bezig zijn met de eurocrisis... en al die plannen van het kabinet. Maar op het moment dat het oprichtingscongres daar is... is dat volgens mij een heel mooi moment... om het stokje over te geven aan de nieuwe generatie. Wat betekent dat voor uw positie op dit moment? Want uw organisatie gaat veranderen... Mensen die met u praten weten dat u ook weggaat. Mm -hmm. Maakt dat uw vleugelam? lam? Nee, volgens mij niet. En volgens mij is er ook uh, voldoende werk aan de winkel. Van eurocrisis tot deeltijd-WW, van spaarloon uh, tot de kinderopvang... of de plannen uh, uh, voor de mensen met een uitkering. Er is werk genoeg aan de winkel. Werk genoeg aan de winkel voor de hele FNV. Maar bent u niet bang dat er dan toch gezegd wordt... Maar... We praten over een half jaar wel verder met de FNV, want dan weten we waar we aan toe zijn. We gaan werken aan de nieuwe vakbond, maar het werk gaat ondertussen gewoon door. Er is werk aan de winkel met al die moeilijke economische berichten. Met dit kabinet wat doorgaat met plannen waar we grote problemen mee hebben. Werk aan de winkel voor mij, werk aan de winkel voor al mijn collega's. En ondertussen hard aan het werk om die noodzakelijke doorbraak, die vernieuwing van de vakbond ook echt mogelijk te maken. Was dat voor u vanaf het begin helder dat u dat stokje zou moeten overgeven? Of is u duidelijk gemaakt van in die nieuwe vakvereniging is geen plek voor u... en ook niet voor Henk van der Kolk? Voor mij is het eh, vanaf het begin af aan helder geweest dat een nieuwe club... Uh, nieuwe leiders uh, heeft. Het wordt tijd dat de vakbeweging van de volgende nieuwe generatie er wordt. En wat mooier uh, dan het te doen op het moment uh, van een uh, congres met een nieuwe beweging. Ik vind het eigenlijk een hele mooie uitkomst uh, van, uh, van onze bespreking in Dalfsen. Ja. Vanochtend uh, stond de krant te vol met soort van afscheidsportretten van Agnes Jongerius. Als u dat dan leest, wat denkt u dan? Ziet u dan zeg maar uh, waardering voor de afgelopen jaren... of toch een beetje de pijn van het moment dat u nu al heeft moeten zeggen ik stop ermee? Ik voel zelf geen uh, pijn. En de eerlijkheid gebied uh, te zeggen dat ik vandaag zo druk bezig geweest ben... met gewoon vergaderen, met hier met het personeel praten... en uh, met het vergaderen met de 19 voorzitters dat... Ik aan mijn man gevraagd heb, koop even alle kranten. Uh, dan heb ik misschien vanavond of morgenochtend uh, tijd om al die kranten even uh, te, uh, te lezen. Uh, het is mooi dat het er is. Uh, uh, maar voor mij is het belangrijkste nieuws van Dallessen een doorbraak in de vernieuwing van de vakbeweging. Veel voorgangers van mij hebben het geprobeerd. Uh, we zijn al tientallen jaren uh, met elkaar over in, uh, in gesprek. Uh, uh, en dit is echt een gigantische doorbraak. Daar ben ik enorm blij mee. Het belangrijkste nieuws uit Dalfsen volgens Agnes Jongerius. Gertjan Dennenkamp sprak met haar. Duidelijkheid is wat ze wilden en dat is wat ze kregen. De winkeliers zijn de bewoners van winkelcentrum Het Loon in Heerlen. Woensdag begint de sloop van het verzakte deel van het complex. En dat moet op 23 december klaar zijn. Tot die datum blijft het hele winkelcentrum dicht. Dus ook de 40 winkels die veilig zijn en de 18 appartementen daarboven. Frank Akkermans van de winkeliersvereniging reageert. Wat belangrijk is, is dat er nu in ieder geval duidelijkheid is. We weten dat die woensdag begint en dat 23 uh, klaar is. En uh, dat betekent voor ons dat we uh, onze pijlen kunnen richten op de toekomst. Wat wordt er gedaan voor die 10 winkels die echt verdwijnen? De gemeente heeft aangegeven dat er een tweetal regelingen worden opgetuigd. Arbeidstijdverkorting uh, is aan te vragen. En voor de ondernemers die echt in nood zitten, uh, is er een potje vrijgemaakt. En op individuele basis wordt gekeken wat ze... ...voor de ondernemers kunnen doen. Wanneer ben je echt in nood? Want het is voor allemaal heel vervelend dat de winkel dicht gaat in december, uitgerekend in december. Je kunt je voorstellen dat een kleine ondernemer eh, veel harder getroffen wordt eh, economisch eh, door, door dit eh, dan een groot winkelbedrijf. Ja. Dus het is toch wel een verschil. Er is dan een deel van het pand gesloopt, de rest is dan veilig, maar ja... Dat dachten ze ook in het gedeelte wat nu gesloopt wordt? Gelukkig is dat vanaf het begin uh, niet veranderd. Uh, men wist exact vanaf het begin waar uh, het probleem zat. Dat gebied is ook niet uitgebreid. Dus ik, ik denk wel dat het heel belangrijk is om, om straks uh, uh, te benadrukken... dat het onveilige deel is afgebroken... en dat we met z'n allen gewoon nog een, uh, een heel veilig winkelcentrum uh, hebben. Zijn er geen zorgen over? Uh, wel vragen, uh, maar wat ik nu gemerkt heb, ook in het leeghalen van de winkels... is uh, dat er absoluut geen paniek is... En dat iedereen een goed gevoel heeft bij de keuzes die de gemeente maakt op het gebied van veiligheid. De winkels blijven dus allemaal dicht tot 23 december. Ook al die zaken die niet in gevaar zijn, die in het veilige gedeelte van het winkelcentrum zitten. Waarom moeten die dan dicht blijven? Het is een dusdanig groot, uh, grote sloop dat men gewoon kiest voor veiligheid. Uh, er komt heel veel stof straks vrij. Uh, mogelijk, uh, de kans is klein, maar die mogelijkheid willen ze ook uitsluiten. Is er ook asbest verwerkt? Dus uh, vanuit pure veiligheid kiest men ervoor om die sloop heel veilig uh, te doen. En misschien het risico dat het nog kan instorten? Uh, men spreekt over een gecontroleerde sloop. En uh, er is dus altijd een kans op uh, instorting bij zoiets. Dus uh, vandaag kiest men voor veiligheid en sluit men het hele winkelcentrum af... Uh, om te kunnen slopen. Kunt u de dag terecht als winkeliers voordat ze beginnen met de sloophamers? Wij hebben te horen gekregen dat morgen onze laatste dag is. Dus ik heb zojuist ook gebeld naar mijn collega... dat wij morgen alsnog weer een vrachtwagen gaan, gaan mobiliseren... om vracht weg te halen. Ja. Wie zijn verantwoordelijkheid is het eigenlijk? Met andere woorden, wie gaat het betalen? Want de burgemeester zegt net... het is iets tussen de eigenaar en de winkeliers. Wij gaan daar niet over. Het is nu veel te vroeg om te praten over verantwoordelijkheid. We zijn echt bezig met de dag van vandaag. Dat was uh, zorg voor onze mensen. En op dit moment ook zorg voor de goederen. En er zal wellicht straks ook gekeken worden naar het juridische aspect. Op dit moment is de sloop aan de, aan de orde. En die begint woensdagochtend. Een verslag van Matthijs van der Wiel. We gaan nog even terug naar Moskou. Een spontane demonstratie begon daar vanmiddag... tegen onregelmatigheden bij de parlementsverkiezingen. Kiesja Hekster, uh, jij staat daarbij. Kiesja, ergens bij een metrostation in Moskou. En je vertelde eerder dat mensen gearresteerd werden. Hoe, hoe is het daar nu bij jou? Nou, ik heb me inmiddels met een de groep demonstranten verplaatst van het metrostation... naar uh, een van de grootste pleinen in de stad, het Lubyanka-plein, waar ook de geheime dienst zit. De demonstranten die wilden op weg uh, richting het Rode Plein, maar de ME die heeft het hele plein nu hermetisch afgesloten. Uh, de situatie is een beetje onoverzichtelijk, maar wat ik uh, via Twitter begrijp... is dat er nog steeds mensen gearresteerd worden, waaronder ook uh, jeugdoppositieleiders... En ook degene die opgeroepen heeft eerder vandaag tot die demonstratie, Alexei Navalny. Hij is een van de grootste um, oppositieplegers tegen uh, Verenigd Rusland... die de, hij de Partij van Dieven en Oplichters noemt. Hij is dus ook gearresteerd. En de situatie, hoe dat hier verder gaat, het is een beetje onafzichtelijk. Ik zei het al, dus ik durf niet te zeggen hoe het, uh, hoe het af gaat lopen, maar het is gespannen. Ja, en zijn het vooral jonge mensen daar? Het zijn uh, bijna uitsluitend jonge mensen die elkaar gevonden hebben... ook uh, via de sociale media, die ook in Rusland een steeds uh, grotere rol gaan spelen. Uh, er kwamen vandaag allerlei filmpjes naar buiten over de verkiezingsfraude die er gepleegd is. Daarin zie je ook heel letterlijk hoe die vervalsingen in zijn werk zijn gegaan... En die filmpjes die hebben razendsnel zich verspreid natuurlijk via internet. Want op de staatstelevisie hier zal je die filmpjes uh, nooit zien. Maar uh, de jongeren hebben besloten dat die uh, fraude aanleiding is om de straat op te gaan. En uh, daar staan ze nu. En nu dus op weg naar Plein in Moskou met Kisha Hekster daarbij. Dankjewel Kisha voor jouw verslag vanuit Moskou. En dat brengt ons bij het eind van dit Radio 1 Lucelle. En ik wens u een heerlijk avondje. En... Dat betekent dus ook dat deze zender de snelweg van nieuws, feiten en achtergronden verlaat. Rechtsaf slaat de drukke winkelstraat in met meningen. Avondspits van WNL met Joost Eerdmans. Goeie avond, Joost. Tim, mooi, mooi gezegd. Uh, Tim, wij slaan meteen de Sinterklaas over. We duiken naar eind december. Even een vraag voor jullie. Uh, als je mocht kiezen, wat zou je doen? Knal of siervuurwerk? Ja, sier. Ja, Tim? Ja. Eh. Uh... Uh, uh, uh, maar kijk, ik, ik geef je morgen antwoord, Joost. <laughs> dat is net vraag. even een, een dag dilemma. te laat. Van een dilemma. Het is even een dilemma. Ik begrijp dat je moet even je hersens laten kraken. Maar ik zeg, uh, siervuurwerk, mooi, niet schadelijk voor de oren. Voor alle doodsbange dieren een uitkomst. Uh, ik praat straks met een oogarts en met de taskforce opsporing vuurwerkbommenmakers. Over vuurwerk inderdaad. En mijn oproep vanavond aan de luisteraars is... Stop met knalvuurwerk. Dat is beter voor mens en voor dier. En daar wil ik uw mening over horen. 0800 111 komt u hier binnen bij Avondspits. Kan ook getwitterd worden, dat wordt al veel gedaan. Hashtag Avondspits, hashtag Eerdmans. Allemaal prima. Stoppen met knalvuurwerk. We gaan erover praten. Zometeen na het NOS-journaal in Avondspits. Tot zo. Radio 1. Het NOS-journaal. Overmorgen begint de sloop van het verzakte deel van winkelcentrum Het Loon in Heerlen. Vlak voor kerst moet die sloop klaar zijn. Tot die datum blijft het hele winkelcentrum dicht. De tien winkel-eigenaren die niet terug kunnen zijn hun hele inventaris kwijt. Vanwege het instortingsgevaar mogen ze niet meer naar binnen om spullen op te halen. Duizenden mensen hebben in Moskou gedemonstreerd tegen fraude bij de parlementsverkiezingen van gisteren. Volgens sommige bronnen zijn er 6000 mensen op de been. Russische veiligheidsdiensten grepen in en voerden mensen af. De demonstranten riepen leuzen tegen premier Poetin en skandeerden onder meer de woorden schande en revolutie. De internationale gemeenschap keert Afghanistan na 2014 niet de rug toe. Dat is beloofd op de conferentie over Afghanistan in Bonn. Over twaalf jaar moet Afghanistan een staat zijn die geen hulp meer nodig heeft, staat in de slotverklaring in Bonn. Concrete toezeggingen over hulp zijn niet gedaan. En in België hebben de onderhandelaars een akkoord bereikt over de samenstelling van het kabinet. Duidelijk is dat er dertien ministers en zes staatssecretarissen komen. De Vlamingen leveren zes ministers en de Walen leveren premier Di Rupo en daarnaast ook zes ministers. En tot zover de hoofdpunten. Het weer. Het Gerrit Hiemstra. Er trekken winterse buien over het land. Vanavond en vannacht houden we buien. In het westen en noorden kan de activiteit weer wat toenemen. Vooral de intensieve buien zijn hinderlijk voor het verkeer door slecht zicht en als er veel hagel valt kan het ook even glad zijn. Maar het risico op structurele gladheid is klein. De temperatuur daalt naar een graad of vijf in het westen tot plaatselijk één graad in het noordoosten. En morgenochtend hebben we nog steeds met winterse buien te maken, maar rond het middaguur neemt de buigheid snel af. Vanuit het zuidwesten klaart het dan ook even op. Dat duurt niet lang, want vanuit het westen nadert alweer een nieuw regengebied en vanaf een uur of zes morgenavond gaat het in het westen alweer regenen. Het is morgen guur weer. Het wordt 5 graden in het noorden en oosten tot 8 in het zuidwesten. En verder staat er een matige tot vrij krachtige westenwind, windkat 4 tot 5, en aan zee krachtig tot hard windkat 6 tot 7. Woensdag zijn er perioden met regen, af en toe schuift er een opklaring voorbij. Het wordt dan een graad voor 8. En ook de tweede helft van de week blijft het wisselvallig met geregeld buien. ANWB verkeersinformatie. Door de verjaardag van Sinterklaas is de avondspits eerder voorbij dan normaal gesproken. Er staan nu nog maar drie files. Allereerst op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Dus Roelof, Arendsveen en Hoogmade 2 kilometer. Ook 2 kilometer op de A15 Europoort richting Rotterdam voor de Potlektunnel. Daar is de rechterrijstrook ook dicht vanwege een kapotte vrachtwagen. Op de a A20, ring Rotterdam-Gouda richting Hoek van Holland... staat tussen knopen Plein en Rotterdam-Krooswijk. Twee kilometer na een ongeluk, de weg is weer vrij. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Stop met knalvuurwerk, dat is beter voor mens en dier. Goedenavond, dit is avondspits van WNL tot 7 uur. Doet u mee voor de sier. Bel WNL 0800 1121. Ja, trillende ramen en even weer die schrik. Ik weet niet hoe u het ervaart, maar de vuurwerkbommen kunnen mij niet bekoren. Zaterdagnacht ontplofte een vuurwerkbom hier vlakbij in Zuidland. Hij was vastgebonden op de brandblusser van een bejaardencentrum. Twee toegangsdeuren van het complex werden weggeblazen en de restanten van de bom lagen 50 meter verderop. Als dit zo doorgaat, houden we geen brievenbus of bushokje meer over. In de krant vind ik bijna elke dag een nieuw bericht over een vangst aan tonnen illegale troep uit Bo Bo Polen of België. En de handelaren zetten inmiddels zelfs kinderen in om de explosies tegen vergoeding te filmen en op YouTube te zetten als reclamefolder. Maar los van de bommen, het letsel en de schade, hoe leuk is het om iedereen een maand lang schrik aan te jagen met een knal dat steeds zwaarder en irritanter wordt. Ik zou zeggen, laten we het gewoon bij siervuurwerk houden. Een knallend uiteinde lukt ook prima met champagne. Daar hebben we geen strijkers bij nodig. Bel WNO 0800 1121. Ja, en ook Twitter loopt bomvol, kan ik zeggen inmiddels. Naomi Koning zegt helemaal stoppen met vuurwerk door particulieren. Kinderachtig vermaak en veel onnodige kosten, politie en zorg. Vincent van Eekhout zegt Eerdmans ben met je eens. Laten wij deze traditie vervangen door een gedragen, leukere en minder vervuilende en verkwistende viering. Opinelieder zegt Eerdmans uiteraard met je eens. Dieren bang en luchtverontreiniging duizend keer de auto's op de A13. Uh, Daisy uit Arnhem die zegt Eerdmans mee eens. Maar of we weer terug, of we gaan terug naar alleen knal op audio. Avond. Nu is de hond hier, weken bang en onrustig en meer beesten. Two hours ago zegt hij daarbij. Er wordt veel uh, op gereageerd. Ik zeg dus stoppen met knalvuurwerk. Heeft u dieren, uh, waar, waarvan u ook zegt huisdieren, waarvan u zegt, ja, daar, ik heb er altijd last van dat, met dat geknal. Ik kan dat niet gewoon stoppen. Uh, dan vindt u mij aan uw zijde. 0800 1121. We gaan stoppen met het knallen. Het knalvuurwerk, beter voor mens en voor dier. Avondspits uh, praat, uh, praat erover. 0800 1121. zometeen. een oogarts die ons gaat vertellen over de gruwelijke effecten die vuurwerk heeft uh, op mens, uh, mens en dier overigens. En Kees Meijer komt daarna. Die is van de Taskforce Opsporing Vuurwerk Bommenmakers. Uh, maar eerst kijken wie, wie we als eerste aan de lijn hebben. En dat is Stefan van der Linde hier bij Avondspits. Hij komt uit Bergen op Zoom. Goedenavond. Hey, goedenavond. Hallo. Ja, uh, dankjewel. Uh, als eerste reactie is het uh, programma. Dat is uh, echt knallen. Dat is echt vuurwerk. Hmm. Alleen, uh, ik wil wel eventjes een beetje uh, voor de dieren spreken. Dat... Uh, ja, ik hou liever voor sierveerwerk. Het is allemaal al vuurwerk, ja. maar liever uh, werk. Alleen de dieren die zijn toch echt wel een beetje bang voor het, uh, voor, voor het knallen en uh, ja. het Ja. Bovendien... Daar vraag ik een beetje attentie voor. Oh, dat ben ik geheel met u eens. Ik sta nu zei zijde. Het is ook zo met werk dat het eigenlijk alleen op avond gebeurt. Terwijl het knallen, dat, dat kun je zeggen, begint zo rustig aan al een twee weken voor Sinterklaas. Ja, ja zeker. Toen ik jong was ging ik ook altijd naar België voor de knallers. Al, uh, en er uh, is natuurlijk wel een beetje strengere controle. Dus ik wens iedereen een, een, een goed feestje. Ja. En dan een beetje meer je werk en uh, ja, pas een beetje op de huisdiertjes. Hè? Dank je Stefan. Uh, meneer die uit Apeldoorn. Ja, daar ben ja, ik. Welkom. Avond. Hoi. Ja, dankjewel. Um, um, wat ik wil vertellen is dat, uh, dat ze eerst moeten beginnen om uh, met uh, uh, oudjaarsavond om niet in, vanaf 10 uur te mogen knallen. Maar het liefst vanaf 9 uur s'avonds. Um, uh, punt 2, siervuurwerk um, uh, uh, vind ik uh, prima. Uh, lucht grond grondssiervuurwerk. Maar knallen, grondknal, moeten ze verbieden. Ja. Ze moeten het beste luchtknal. Dat lijkt me... Uh, uh, op plaats. Juist de luchtknal, maar goed, vuurpijlen maken ook knallen in de lucht. Maar dan zegt u dat is inderdaad wat, wat, wel, uh, wat wel kan, maar niet de, de gevaarlijke strijkers en de nitraatbommen nou zeg maar, die, die we nu uh, op de grond uh, afsteken. Uiteraard. Uitsteken. En er en zullen, we, en zullen natuurlijk altijd voor de kinderen een sivuwerk aanwezig zijn, wat ook knalt. En uh, nou ja, goed, daar kunnen ze ook iets le le le leuks mee spelen. Ja. Nou ja, goed, en ik denk dat dat uh, het beste is om een hoop ellende te voorkomen op de grond, laat ik het zo zeggen. Volk, Zeker. Ja, dank, dank u zeer voor het bellen. Naar 0800 1121 stoppen met knalvuurwerk. Beter voor mens en voor dier. Tjeer de Faber is oogarts en voorzitter van het Nederlands oogheelkundig genootschap. Meneer de Faber, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, in 2010 heb ik gelezen 24 ogen werden blind in Nederland door vuurwerk. Ja, dat was uh, de... Uh... Ja, we hebben het eigenlijk de laatste drie jaar bijgehouden en uh, uh, dat was afwisselend 24 blinde ogen, het jaar erop 25 blinde ogen, afgelopen jaar 16 blinde ogen. En uh, uh, ik ben het deels eens met, u, uh, met uw stelling uh, dat we knalvuurwerk moeten afschaffen, maar ik wil het eigenlijk nog een stap verder Brengen. Wij zijn namelijk als Nederlandse oogarts uh, uh, zijn we eigenlijk voor een verbod op consumentenvuurwerk. En, uh, want ondanks het feit dat uh, siervuurwerk een, uh, een, een, een goede reputatie heeft... Hè? Bedoel, uh, uh, knalvuurwerk uh, zien we inderdaad een derde van, uh, van alle uh, oogletsels die wij, uh, die wij behandelen... worden door knalvuurwerk uh, veroorzaakt, maar 20% wordt uh, door siervuurwerk uh, ja. uh, veroorzaakt. En we zien dus de, de, de, de laatste jaren de letsels ook door siervuurwerk. ook toeneemt. De verkeerde afgestoken vuurpijl, nog even over de fles buigen, dat soort, uh, dat soort nare dingen. Ja, uh, dat soort dingen. En uh, siervuurwerk uh, komt tegenwoordig in grote dozen. die steek je dan in één uh, lont, uh, steek je dat uh, aan als het legaal vuurwerk uh, is. En dan komen daar een stuk of twintig uh, pijlen uit. Ja. Yep. Vuurpijlen zijn uh, ook uh, blindmakers... Uh, omdat die uh, bij je overbuurman uh, in de tuin CQ op zijn uh, stoep terechtkomen... en daar letsels kunnen veroorzaken. Zeker. En, dus maar stelt u, ja, u stelt voor... Uh, zeggen wat... wij als ja? Nederlandse oogartsen... Uh, dat consumentenvuurwerk, dat kost zoveel uh, blinde ogen... en zoveel letsels uh, per jaar. Alleen al uh, daarom vinden wij dat traditioneel uh, afsteken... van consumentenvuurwerk uh, verboden moet worden. Dus Alleen nog vuurwerk zegt u afsteken door professionals... vanaf een bepaalde plaats in de stad. Uh, Precies. Met, met dus wij zijn eigenlijk voor een, een, een, een, een systeem... waarin in ieder uh, dorp, uh, stad, geld opgehaald wordt. Er zijn een aantal kleine dorpjes in Friesland die dat al doen. Al ja, de, de gemeente. Weer ja. Geld ophalen en laat dan door iemand die de verstand van vuurwerk heeft... Uh, dan een prachtig vuurwerk afsteken wat gewoon een kwartiertje duurt... vanaf 12 uur en dan ben je van een hoop gedonder af. Ja, het is, ja gedonder zeker, maar het is, gaat mij weer te veel. Want ik zeg dat vuurwerk vind ik prachtig, ook om af te steken. He, een vuurpijl hoef je de mensen toch niet te onthouden. Doe het voorzichtig en doe het met beleid. Maar dat knallen irriteert mij veel meer. Uh, dat kan ik me voorstellen. Maar goed, uh, dit, uh, u heeft een, uh, een, een genuanceerd uh, standpunt uh, daarover. Ja, ik word niet snel ingehaald door een deskundige... deskundige, moet ik u zeggen. Dat gebeurt dat niet vaak. Ik? ik word niet snel ingehaald door een deskundige op de, de avondspits. <laughs> maar dat is ook wel eens leuk. Maar ja. uh, wij zijn in ieder geval... Uh, de de ongekundige rekening van uh, traditioneel uh, afsteken van vuurwerk is gewoon te hoog. Ja. En als wij met z'n allen beslissen van... Uh, nou, uh, onze regering zegt van... En, en wij kiezen onze regering van... Nee, uh, consumentenvuurwerk, dat moet blijven bestaan... Ja. Oké, okay, maar dan heb je wel te realiseren dat daar een, uh, in ieder geval een oogkundige rekening voor is qua, uh, qua gezondheid. Ja, wat kost het ons als samenleving, aan de zeg maar de uh, Een blind oog uh, bij een kind kost ongeveer een miljoen op, uh, uh, als je uitrekent dat zo'n kind uh, nog tachtig jaar te leven heeft en uh, aan kwaliteit van leven wat je inboet met een, uh, een blind oog, ja. dan kost het ongeveer een miljoen. Ja, dat is niet uit te drukken bijna, nee. De, nee. de ja. operatie zelf? Die, ja. uh, dan praat je toch ook, uh, kinderen die dan geopereerd moeten worden, die, uh, dan heb je toch gauw over een bedrag van uh, uh, 5000 euro uh, per ja. opname, operatie, etc. Etcetera, etcetera. Het is gewoon dat heel dat... duur. En u, u zegt volgens mij ook dat het nogal gevaarlijk is in Nederland, want in veel landen om ons heen doen, do, doet men het al. Hè? Professioneel vuurwerk afsteken. Ja. En er is ook een burgerinitiatief uh, in de Kamer gestrand, dat wilde ook het vuurwerk verbieden. Nou, er is genoeg uh, om over door te praten. Nou, mag ik u ze danken, Cheert uh, De Faber, oogarts uh, en tegelijk voorzitter van Nederland. Oogheelkundige genootschap die dus een stap verder gaat dan ik. Want uh, eigenlijk ben ik soft vanavond. Want ik zeg stop met het knallen. Maar uh, meneer de oogarts, de faber die zegt uh, laten we het helemaal afschaffen. Misschien kunt u daar ook op reageren. 0800 1121. Ik zeg stoppen met knallen. Beter voor mens en voor dier. Uh, dan zegt Casper uh, uh, Terhorst. Scha de schade aan mens en milieu staat niet meer in verhouding... tot steeds strengere productwetgeving voor andere producten. En uh, er is een dilemma die zegt hoe eerder die knalzooi verboden is... hoe beter weg met die knalzooi... Uh, uh, Leini zegt, eerbans, ik heb het even gevraagd aan mijn hond... maar die is het helemaal met je eens. Nou, dat vind ik zeer goed om te horen, Wim Dorsman. Knalvuurwerk mag wel wat minder. Lijken soms wel bommen. Qua geluid, onze herder Deli is erop getraind. Helaas gaat dat niet voor elk dier op. Precies, veel dierenliefhebbers bellen uh, ook in en twitteren. Uh, 081121, of je dat met me eens bent, stoppen met het knalvuurwerk. Uh, Romboud Cruissen uit Zwolle. Ja, goeiedag. Goedenavond. Ik ben het, uh, ja, goedenavond. Ik ben het eens met de stemming. Ja. Uh, In die zin, uh, ja, wat ik net al zei, ik ben chirurg in, uh, in Zolle. En ik heb in mijn carrière tot nu toe uh, vrij veel, uh, behalve oog, ook aangezicht en handletsel te zien. En uh, het vervelende van de mensen die dit soort letsels krijgen, dat is dat ze over het algemeen voor hun carrière en hun toekomst niet afhankelijk zijn van hun hersens, maar van hun handen. Ja. En uh, juist die zijn kwijt uh, bij dit soort ongevallen. En eh, ik kan me zo voorstellen dat behalve het oogletsel ook dat zeer verstrekkende consequentie heeft eh, sociaal gezien en qua carrière enzovoort. Absoluut. En dus uh, ja. En... Ik uh, zou er warm voor willen pleiten om uh, dit soort uh, spul af te schaffen eigenlijk. Want als u eerder gemerkt u op de tafel, de operatie tafel dat het steeds erger wordt, uh, het letsel, of...? of... Nou ja, het, het wisselt, maar het soort letsel uh, wordt gewoon erger. Ja. En uh, ik, ik heb regelmatig handen gezien waarvan uh, drie of vier vingers of nog meer afgeslagen is met uh, knalvuurwerk. Ja. En uh, met name ook het zelfgemaakte vuurwerk wat je regelmatig tegenkomt, zoals het algemeen knalvuurwerk, dat is verreweg het meest schadelijk. Ja, dank u meneer Kruse uit, uit Zwolle. Stoppen met knallen. Meneer Volkmer, Eens uit Amsterdam komt u. Ja, uh, meneer Eertmans. ik uh, wil zeggen, ik heb in het verleden wel een paar keer naar u gebeld, omdat ik het met uw stelling absoluut nooit eens was en dat soms wel een beetje boos om kon worden. Ja. Maar u spreekt me nu absoluut uit het hart wat dit betreft. Um, ik uh, woon zelf in Amsterdam en ik erg me altijd vrees. Ik behoud me aan het geknal en al dat gedoe. En die hele stad is soms één zwavelwolk. Maar ook de dag erop, dat gebroken glas. Ik heb eigenlijk elke dag na oud een nieuw en een lekker band als ik weer uitkijk. Mm. En ik moet zeggen, wat die men, dus wat mij betreft, kan het absoluut uh, weg. En ik. Ik voelde het al een beetje sinds we dat gedonde in Enschede gehad hebben. Met die ja, uh, controle. De opslag, ja. Daar zijn we overigens wel een nee, stuk nee, verder nu, hè, met, met wetgeving. Dat is waar, maar ik, ik had toen die eerste, dat eerste auto-nieuw, uh, daarna dacht ik: dat kan toch niet. Nee. Dat hebben we net een paar maanden geleden gehad en dat moet nou stoppen. En um, ik moet die meneer ook gelijk hebben die oogarts. Uh, ik zou dat prima vinden als in elke plaats de gemeente een soort uh, begeleid siervuurwerk doet. Dus nooit kunnen daar mensen komen die hun eigen spul aansteken of afsteken. En dat er misschien mensen bij zijn die dat een beetje begeleiden. En dat van ja. een afstand er allemaal naar kunnen kijken. Dat U zou het zou geweldig zijn. U mist niet het, het aansteken zelf. Dat je zegt van zo'n vuurpijl de lucht is in schieten. Dat is toch ook wel mooi. Nou, ik weet niet. Ik kan op een andere manier mijn kiks wel vinden, denk ik. Oké. Okay. Nou, veel plezier daarbij, meneer Volkmer. Dank u zeer. Uh, ja, wie wil mij tegenspreken? Want het zijn veel mensen die het nu met me eens zijn, ook op de Twitter en op de, op de, bij, op de lijnen. 0811 21 Ik zeg stoppen met knallen. Wie zegt, ik word er beroerd van. Ik wil knallen. Dat hoort erbij. Uh, er moet geknald worden met oud en nieuw en ook daarvoor. Dat, uh, dat ga je mij niet afpakken. Uh, ik ben benieuwd. Uh, belt u mij in. Uh, Ronald Plei die zegt, Joost, uh, Eerdmans op Radio 1 overbod op vuurwerk. Heel goed. En dat van mijn rechtse vriend, inderdaad. Sam van der Pol zegt, Eerdmans, ik zou, af, ik zou zeggen... schaf al het consumentenvuurwerk af, steek per gemeente of buurt... dan op een plaats het vuurwerk af, precies zoals de oogarts net bepleiten. Mocht u bellen en het uh, erg druk uh, ontdekken dat het erg druk is op de lijn... dat kan goed kloppen, de lijnen zijn behoorlijk bezet. Zelfs op deze rustige avondspits op de weg is het druk, uh, druk uh, op de lijnen. Belt u dan over een paar minuten even terug. Uh, dan komt u waarschijnlijk er wel uh, tussen en dan kunnen we uw mening horen. Uh, Jan Pranger zegt, zie je vuurwerk ook niet zo fijn. Ooit afgevraagd waar die kleuren vandaan komen. Komen, zware metalen, daar zit de lucht vol mee. En eh, dat, dat, dat, dat ga ik zo ook voorleggen aan de taskforce eh, vuurwerkbommen. Eh, eh, Paul Plezier uit Oldenzaal. Ja, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Ja, ik ben het helemaal eens met je stelling. En eh, ik, eh, ik wil eigenlijk eh, de mening van, de van jouw oogarts ook ondersteunen. Laat men het maar doen eh, gereguleerd per gemeente. Op een mooie plek in de stad. Of je eh, Oldenzaal, vlak in de buurt van Enschede. We hebben allemaal gezien wat de gevolgen kunnen ja. zijn. Ja, ja. En, en wij hebben met ons bedrijf een, een, een monitor gebouwd voor het mede van luchtkwaliteit. En die heeft een keer aangestaan in het eerste uur van het nieuwe jaar. Nou, je wil niet weten wat er aan de de atmosfeer in gaat. Ja, is dat ongelooflijk? Ja. ja, dat is meteen reguleren, zegt u, u heeft de troep gezien. U denkt dat moet je ook uit de lucht halen, ook het CFU werk ja. voor de... Voor de... Maar goed, dan kom je in een milieudiscussie terecht. Ik weet inderdaad dat GroenLinks, het zijn mijn vrienden ook niet, maar uh, die hebben het ooit voorgesteld, dacht ik, in Rotterdam, om het hele vuurwerk te verbieden. Uh, dat uh, dat, is in de, dat En dat bepleit u ook eigenlijk, hè? Ja, en het gebeurt ook al, hè. In, in dan worden er op bepaalde plekken ook op die manier vuurwerk a, a, a, afgestoken. Ja, oké, okay, dank u zeer. Ik moet naar uh, Kees Meijer. Kees Meijer is van de taskforce Ossporing bommenmakers En ook van Consumentenveiligheid, zo heet de instantie. Meneer Meijer, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik vind het een mooie term. De Taskforce Opsporing ja, Vuurwerk ik bommen maken. Ja, ik zeggen, het is Sinterklaasavond. En ja. als iemand een hekel aan vuurwerk heeft, dan is het Sinterklaas Ja, wel. ja wat beginnen we vroeg ook. Ik geloof dat inderdaad ja, de eerste pepernoten in juli al in de... <laughs> maar we zijn inderdaad al met die bommen die wij om ons huis heen horen. Ik, ik ja. weet niet wat voor bizarre trend het aan het worden is. Maar ongelooflijke knallen waar de ruiten van trillen. Ja, dat, dat klopt. Daar jagen we ook op. Het is zo dat we dat online doen en daar begint het ook vaak. En daar zie je ook de filmpjes dat mensen elkaar enthousiasmeren om ja, dat met elkaar te delen. En dat gebeurt dan ook vaak dat zo'n filmpje een viral, een virus gaat worden... en dat iedereen het ziet en dat veel mensen het gaan imiteren. Ja, want zelfs kinderen worden ingezet om, voor tegenbetaling om filmpjes te maken van filmpjes. Uh, ja, er zijn uh, toch een aantal groeperingen die weten hoe dat werkt... en die vragen dan aan kinderen om dat soort filmpjes te maken... dus zelf een bom te maken of illegaal vuurwerk uh, te gebruiken... om een enorme explosie te creëren... Dat zetten ze dan op internet en dat schijnt dan uh, te helpen om hun producten te verkopen. Ja, maar wat, bent u het eigenlijk met me eens, stoppen met knalvuurwerk voor mensen en dieren? Nou, dat zware knalvuurwerk, dat wordt eigenlijk alleen nog maar gemaakt voor de illegale markt. Uh, bij vuurwerkshow gebruiken mensen siervuurwerk. Je wil niet met je, oor, met je vingers in de oren zitten als daar een prachtige vuurwerkshow is. En knalvuurwerk is dus alleen maar bestemd voor de illegale markt. En die is in Nederland. De, maar knalvuurwerk, je hebt toch gewoon de rotjes? Uh, ik, zei... Nou, dan praat u over het gewone consumentenvuurwerk. Hè? Dat is niet de knallen ja. waar mensen dus uh, ja, van schrikken en hun huis uitgaan... en ook ver voor uh, ja, de jaarwisseling... Uh, dat het de nodige overlast nee. en irritaties oplevert. Dat is echt illegaal maar, vuurwerk. Eh, ja. en Dat zijn ook ja, producten, bommen die mensen maken van illegaal vuurwerk... door het uit elkaar te halen en daar ja, een vuurwerkbom van te maken. Voor de KIK. Want dat is het. Ja, uh, ja, mensen vinden kennelijk die pakketjes consumentenvuurwerk niet echt interessant meer. Willen hun grenzen verleggen. En je ziet vaak dat het mannen zijn tussen de 18 en 30 jaar ja. die dat soort dingen doen. En pakt u ze ook? Want het lijkt me verschrikkelijk lastig om, om dit uh, probleem... Uh, Sorry, om te... dat verstond ik even niet. Kunt u ze pakken? Krijgt u ze te pakken, de daders? Nou want... ja, we zijn uh, heel druk bezig. Uh, het is nu zo dat we in eerste instantie proberen om die filmpjes van internet te verwijderen. Dat ze elkaar ja. niet gaan imiteren en vooral die jongeren aanzetten ja. om hetzelfde te doen. Dat is wel heel belangrijk. En we zijn nu de derde week ingegaan en in die derde week gaan we dus echt ook mensen thuis benaderen. Ze krijgen een brief en daarin wordt nog eens een keer uitgelegd van dat het een waarschuwing is, de straffen worden uitgelegd die ervoor staan. En uh, ja, dat hun case, hun zaak ook voorgelegd is aan politie en justitie. Ja, precies. Nou, we, we komen een eind in de discussie. Want ik zeg, ik zeg het u na die vuurwerkbommenmakers keihard aanpakken. Zoveel mogelijk de, de, de, de straffen ook omhoog, gelijk mij. Als je, ze, als je ze te pakken krijgt en via ja. e-mail-rondes en weet ik wat, misschien sms-bombardementen. Die, die kunnen nog wel eens helpen om die, om die mensen die meteen wegrennen, natuurlijk. Als ze de bom hebben afgestoken, om ze te pakken. Maar ik, daar wens ik u veel geluk mee. Misschien kunt u nog even aan de lijn blijven om te luisteren naar de bellers ja, die, ons, ja, uh, die bij ons in België op avond spitst. 081121. Stop met knalvuurwerk. Beter voor mens en voor dieren Vincent van Eekhout zegt: Eerdmans zijn mee met je eens. Laten we deze traditie vervangen door gedragen, leukere en mindere. Minder vervuilende verkwistende viering. Els Barry Heters is het ook mee eens. Die is ook eens met de oogarts om het vuurwerk. het totaal te verbieden. En de Leidse klucht die zegt: best zinnig om vuurwerk ter discussie te stellen. Laat elke gemeente centraal vuurwerk afsteken. Minder overlast en troep. En het is inderdaad wat nu al meermaal naar voren komt. verbiedt het hele vuurwerk. Gaat mij te ver. Ik wil stoppen met het knallen. Want dat. Irriteert mij behoorlijk. Uh, Jan-Willem Derking uit Weesop, is het niet met me eens? Nee, dat klopt. Ik ben het inderdaad niet mee eens. Ik vind het zo'n ontzettende stimme, stemmingmakerij. Uh, dat vind ik trouwens vaker in uw programma. Kijk, er zijn heel Natuurlijk betreur ik uh, al die mensen die uh, letsel uh, oplopen. door allerlei uh, on, on, uh, ja, onvoorzichtig uh, uh, werken met het vuurwerk. Nee. En dat, dat staat natuurlijk. Hè. Maar uh, kijk, er zijn zoveel dingen in de, in de wereld die, uh, die slecht zijn en die we niet zouden willen. Ik bedoel, vooral een heel veel verkeersdoden. Uh, even zo vrolijk verhoogt de minister de snelheid naar 130. Uh, Zouden we daar ja. ook mee moeten stoppen? Ik vind het ontzettende stemmingmakerij. Ja, en als de ik oogarts. Als, als de oog... in uw programma. Ja. Nee, maar ik word dit keer, moet ik u eerlijk zeggen, gesteund door 99% van de bellers, Want u bent de eerste die het er niet mee eens is. De, wat dat ja. betreft, doet u ook aan stemmingmakerij. Dat, dat zal ook heel veel mensen verbazen, dat ik het er niet mee eens ben. Maar ik vind nee. het zo moraliserend. Vreselijk. Ik vind, ik vind het prima en ik ben blij, want het gaat om stemmingmakerij. Het hele programma draait om stemmingmakerij. Want we willen met elkaar de degens kruisen. Maar waarom zegt u nou niet het, het letsel wat veroorzaakt wordt. Het, de ellende voor dier en voor mens, voor huisdieren. Waar Waarom moeten we daar elke keer maandenlang naar die herrie luisteren van het knalvuurwerk? Dat is toch verschrikkelijk? Ja, ik weet niet. Is dat zo erg? Ik bedoel, ik, zo, ik, ja. ik heb er zelf niet zoveel last van, moet ik zeggen. Woont u in een bunker? of met uh, meldbussen knal, met, uh, met uh, knallen. Ja, dat wordt bij de traditie. Ik heb helemaal geen last van uh, zoveel hmm. knallen, moet ik zeggen. Nou. En, uh, misschien is dat in, in het westen, in de grote stad, groter, Maar ik, uh, ik begrijp al die mensen niet, want al die mensen... En heel veel van die mensen die het in zijn met uw stelling... Die rijden nu rustig uh, met een veel hogere snelheid. Uh, ja, nee, dat is een ander probleem ja, nee. natuurlijk. Maar het is precies hetzelfde. Meer, ja, het tuurlijk, maar het is een, een heel ander probleem. Het gaat nee, inderdaad het om hetzelfde niet, principe. Niet. Het, maar... gaat, het gaat erom dat de mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen. De vraag, precies, maar de vraag is, wat laat je toe om het toe te staan dat mensen zoveel last daarvan hebben? Je kunt moeilijk zeggen, we gaan de snelwegen opruimen, want we hebben last van doden op de snelweg. Dat is een stap ja, te ver. Nou, dat is toch dat hetzelfde. Nee, nou, dat is niet hetzelfde. Maar goed, ja, ik roep de luisteraars op om in Wezep te gaan wonen, want daar woont Jan-Willem Derking en die is het met mij oneens. Want die zegt, ik heb er nooit last van. Ik heb geen last van knalvuurwerk. Nou, in Wezen is het heel rustig. Dat is weer een aanbeveling van Avondspits. En gratis voor u georganiseerd. Wouter Schreuder zegt, Eerdmans oneens handhaven en hoge boetes. Draakmug zegt, Eerdmans consumentenvuurwerk het land uit. En vuurwerk afsteken via de gemeente en snel invoeren. Fijn voor mens en voor dier. Wie is nog meer met Jan Willem Derking eens om het vuurwerk niet te verminderen? Het knalvuurwerk te laten bestaan. U mag bellen op 081121 21. We zijn er nog heel eventjes. weer Jong uit Amersfoort. Hoi, ik zou willen beginnen met een wet. Wie zijn uitkering verknaalt, verknalt zijn uitkering. Ik en... moet het helemaal afschaffen. uw werk. Ik bedoel, wie zijn uitkering verknaalt, verknaalt zijn uitkering. Ja. Juist, nou ja. ik begin hem ook te begrijpen. Uh, dus dat, dat is een oproep om u, nou wie, wie, waar het geld ook vandaan komt. U zegt je verknaalt eigenlijk gewoon je geld. Het heeft geen zin. Het is zinloos. Ja. Precies. Ja. Dank u wel meneer De Jong. Patrick de Bruin uit Bredaan. Hallo, meneer de Bruin. Goedenavond, hoort u mij? Ik hoor u zeer. Goed, ja hoor. Oké, okay, ja, ik ben het uh, niet eens, uh, niet nee. eens met, uh, met de stelling. Ik, uh, ik denk dat wij uh, vroeger allemaal veel plezier hebben beleefd aan het afsteken van, uh, van vuurwerk. En ik denk dat de jeugd ook uh, één dag in het jaar uh, plezier mag hebben met het uh, afsteken van, uh, van vuurwerk. Kijk, dat het niet een, een maand of zes weken moet duren. Daar zijn we nee. allemaal over eens, denk ik. Maar ik vind die kinderen mogen best uh, gewoon met vuurwerk wat in Nederland te koop is. Wat, uh, wat redelijk veilig is. Uh, mogen zij ook de, de plezier ja. hebben die ene dag in het jaar. Dank je, Patrick. Uh, Kees Meijer, even een korte resume. Hoeveel mensen? Nou ja, ja, De helft van Nederland is voor en de helft van Nederland is tegen het afsteken van vuurwerk. Hmm. Er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die met het consumentenvuurwerk... ...gewoon op een eerlijke manier hun boterham verdienen. Maar wij richten ons nu op dit moment echt op de uitwassen. Op de mensen die heel snel geld proberen te maken met illegaal vuurwerk verbieden. Dat is op dit moment politiek gezien gewoon niet 1, 2, 3 mogelijk. Je kunt wel aan alternatieven denken. En dan begin je op gemeentelijk niveau met het organiseren van prachtige mooie vuurwerkshows... ...zoals het ook in het buitenland is. Ja. En dan kunnen we over 10 jaar is een keer kijken, het zal niet eerder zijn, of we dan dat hele vuurwerk afsteken kunnen afschieten. Hoeveel, afsteken, uh... ja. Hoe... Nou. Hoe... Nou, hoe... ja, ik begrijp wat u bedoelt, Komt hoe... Komt er Sinterklaas. hoeveel, uh... u bent in de gedichten weer eigenlijk beland. Ja, uh, hoeveel is, hoeveel, hoeveel vuurwerkbommenmakers gaat u pakken tot slot? Denkt u nog dit, dit jaar? Ja wij denken wel, uh, volgende week dat we dus een aantal aanhoudingen kunnen doen ah. en we proberen niet alleen de boefjes te pakken, maar natuurlijk ook de mensen die achter die boefjes zitten Zeker. en die ja, mensen aanzetten. Jongeren vooral aanzetten om dat soort filmpjes te maken nou. op internet te zetten en in die bommen af te steken. Zeer goed. Dank u wel Kees Meijer van de Taskforce opsporing Vuurwerk. bommakers heel veel succes met het pakken van de daders, want daar kunnen we veel uh, genoegen uit uh, scheppen. De heer Van Rest zegt mee eens afschaffen, kosten in belasting op vuurwerk. Dat brengt ons aan het slot van deze avondspits van WNL. Het is een beetje aan de vroege kant, maar ik wens u vast een, een vrolijk nieuwjaar. En uh, zometeen zijn wij uh, vertrokken, dan gaat Kunststof verder op Radio 1. U hoort Avondspits van WNL, morgenavond weer. Om half zeven zijn we er, kunt u weer meedoen. En doe het een beetje voorzichtig. Tot morgen. Nu bij Boekhandel de Slechte. Prachtige cadeauboeken met tot wel 60% korting. Kunstboeken, kookboeken, romans, kinderboeken. Bij de Slechte vindt u het. Kom langs of bestel ze online.